Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. President Trump heeft in het Witte Huis herhaald dat hij de verkiezingen makkelijk zal winnen als je alle legale stemmen bij elkaar optelt. De verkiezingen zijn volgens hem gestolen door illegaal uitgebrachte stemmen. Na de onbewezen beweringen over fraude braken enkele Amerikaanse zenders de uitzending van zijn verklaringen af. Joe Biden zei eerder op de avond dat hij ervan overtuigd blijft dat hij bij de verkiezingen als winnaar uit de bus zal komen. In Georgia en Pennsylvania is de aanvankelijke voorsprong van Trump bijna volledig verdwenen. Het AD heeft via sociale media vervalste coronaverklaringen gekocht. Daarop staat dat iemand negatief is getest op corona, zonder dat diegene daadwerkelijk een test heeft ondergaan. De verklaring kan worden gebruikt om landen binnen te komen waarvoor je een negatieve coronatest moet kunnen laten zien. De krant benaderde oplichters via WhatsApp en Snapchat... en kreeg zes vervalste documenten in de handen... tegen een betaling van ruim 50 euro. Voor de gezondheidsverklaringen bestaat geen landelijk keurmerk. Zorgpersoneel, politieagenten, scholen en kinderopvang... kunnen vanaf eind deze maand gebruik maken van sneltests. Binnen 30 minuten is dan duidelijk of iemand besmet is met het coronavirus. De test moet ervoor zorgen dat de sectoren minder te maken krijgen met verzuim. Acht van de zestien verdachten die zijn opgepakt na de terroristische aanslag in Wenen... zijn eerder veroordeeld, onder meer voor terroristische vergrijpen. Dat zegt de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken. Ook in Zwitserland zijn twee verdachten aangehouden. Ook zij zouden betrokken zijn geweest bij terroristische misdrijven. Bij de aanslag in Wenen, waarbij maandag vier doden vielen, werd de dader doodgeschoten. Groningse bestuurders en het Rijk presenteren vanmiddag een akkoord... te waarde van ruim 1,5 miljard euro voor het aardbevingsgebied in Groningen bewoners krijgen geld om hun huis te versterken of te verbeteren. Sommige gemeenten krijgen ook 300 miljoen euro van het Rijk... voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte. Het weer overwege bewolkt of mistig in de loop van de dag... komt de zon tevoorschijn bij 9 en 12, tussen de 9 en de 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Tussen Amsterdam en Haarlem rijden minder treinen. Dat komt door een seinstoring. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. De lentewind die waait, werd als schoeler en je zwaaide. Was het moeilijk om te merken dat ik de zoen, jij me toekries. Die betekent toen ik weg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 Use the arms to food of love. Sounds so really make you rub and scrub Bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang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 I need go For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 Te maar als het puntje bij het paaltje komt, vraag je je af.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 Gedrukte onzin. Yeah. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries in the summer feeling. It's so wonderful and warm. Sounds just like a song I want Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft in het Witte Huis herhaald dat de verkiezingen zijn gestolen door illegaal uitgebrachte stemmen. Na deze onbewezen beweringen braken enkele Amerikaanse zenders de uitzending van zijn verklaring af. Joe Biden blijft ervan overtuigd dat hij bij de verkiezingen als winnaar uit de bus zal komen. In Georgia en Pennsylvania is de aanvankelijke voorsprong van Trump bijna volledig verdwenen. 8 van de 16 verdachten die zijn opgepakt na de terroristische aanslag in Weden... zijn eerder veroordeeld, onder meer voor terroristische vergrijpen. Dat zegt de Oostenrijkse minister van binnenlandse Zaken. Ook in Zwitserland zijn twee verdachten aangehouden. Het weer is overwegend bewolkt of mistig, in de loop van de dag ook zon. En het wordt dan tussen de 9 en 12 graden. Ik was alleen maar daar, oh, okay. ja. ik vond alleen mee te gaan met mij. Sowieso toch, ja. moest de oogst oogstoel zelf nog zaaien, jongen, niets is wat het lijkt. Ja, geloof me, ik heb net als jij. Op de zeilen in de storm voordat het aankwam, wij. Zoals wij, in ons paradijs. zon. als wij, konden worden wat wij zijn geworden, Dan lijkt het in jouw paradijs. Misschien op zijn tijd, onbegonnen maar. Iedereen is ergens diep, ben Toch geboren om te winnen Kom op jongen, gooi je solie op het vuur Want ik ben ook de school verbannen. En ik had ook geen plan Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent het gezeig zat Dat komt van de zijkant Maar jij hebt zelf nog je handen aan het stuur En kijk eens naar mij dan Ik doe wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Oké, okay, ik snap hier vijf liedjes in de schuur yeah, yeah. Never nooit voor de money, nee, ik was puur, yeah Kijk, ik had boas van de pizza, bracht die bam bam bam bam En daarna was helemaal outfit opeens duur, yeah Zoals wij, in ons paradijs Onbezonnen als wij, vonden worden wat wij zijn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 Ritme, ritme van ZFM, ZFM. je niet zien, ik ken al weleens een mij Hart is gebroken in peace, maar ik heb papier en verzie. Life on the road is niet iets, buffel ik ren en ik dus ik bel je aan de eh. ik ben ook alleen en niet alleen eh. Deze wereld is fake, maar life is real en ik pak mijzelf herpakken Album af en een brand nieuw tool, ben nog steeds meer dezelfde Ja, Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is Ik wil niet bepalen, maar please, ga niet uit, al kom ik alsjeblieft, als nou snap Ik Weet trouwens het probleem, forever duurt niet, dan is niet de zin Jij weet ook dat ik meer verdien, There is het even for komen, now I gotta leave, yeah Maar ik je niet